Hoe spreek ik? Uh, met de uh, oma van Barak. Oké, okay, hoi. Hoe is het met jou? Hoi. Uh, nou, het is nog steeds bezig. Ik ben wijs genoeg geweest om me er niet in te mengen vanwege gezondheidsproblemen. Maar uh, het hele verhaal is, ongeveer vier maanden geleden, vier en een halve geleden... Uh, was de gezinsvoogd van onze kleinzoon, Barak... Uh, uh, ...in verlegenheid omdat hij bij moeder de deur uit is geskopt... ...en zij de volgende dag alle sloten had verwisseld. De jongen kon nergens heen, kwam bij ons. Wij hebben toen gezegd... ...ja, misschien is het toch beter dat je bij Natasja gaat slapen... Uh, ...je tante. En dat heeft hij toen gedaan. Zijn tante is onze oudste dochter... ...is uh, aan de linkerkant spastisch, ze is dus gehandicapt geboren... ...maar verder volledig gezond bij verstand. Haar man heeft een spierziekte, is ook volledig gezond bij verstand. Maar ze zijn dus wel minder valide, werken op een sociale werkplaats. Uh, de gezinsvolk vertelde hun toen... ...dat Barack bij hun kon blijven voor onbepaalde tijd... ...en dat ze daar geen financiële vergoeding voor zouden krijgen... ...omdat dit maar voor een onbe onbepaalde tijd zou zijn... totdat ze iets beter wist. Uh, daarop heeft onze dochter, want die hebben zelf geen kinderen... ...Harry en Natasja... Nee. Um, die hebben geen kinderen en uh, die hebben daarop gezegd, waar de twee eten, eten er ook drie, dus dat maakt ons niet uit. In ieder geval, Barak had daar een eigen slaapkamer, zijn rust, zijn vrede en uh, woonde daar prettig. Er werd goed voor hem gezorgd. Zijn tante kocht nieuwe kleding voor hem, want moeder wou hem de kleding niet geven. Hij kreeg nieuwe schoenen. Hij kreeg ondergoed en sokken. Alles op kosten van <kliek> zijn tante. En uh, ook wij als grootouders sprongen financieel bij in de vorm van zakgeld of als er eens andere kleinigheden waren. Ja. Uh, nou had dus uh, de gezinsvolg bepaald uh, dat hij naar een gesloten of besloten inrichting in Lochem zou gaan, in plaats van naar lijn 5, wat de rechter uit had gesproken, mm -hmm. want hij moest besloten zitten omdat de gezaghebbende, de moeder, dat wilde. Toen hebben ze dus snel eventjes een rapport in elkaar geflanst, waarin die jongen uitgemaakt wordt voor crimineel, uh, leren stelen, dit en dat. En uh, dat was alles wat ze had, op grond daarvan zou ze hem vandaag ophalen. Ja. En hem dus in Lochem in een soort strafinrichting plaatsen. Deze jongen heeft nog nooit te maken gehad met justitie, ook niet met bureau HALT. Hij rookt hooguit twee sigaretjes per dag, hij is 17,5 jaar. Ja. Deze jongen heeft niemand last van, heeft een geweldig leven bij zijn tante. Toen kreeg zijn tante dus bericht dat zij vanmiddag om drie uur barak op zou komen halen om naar die soort strafinrichting te gaan, ja. waar die jongen niet hoort. Maar tante heeft dus een dagje vrijgenomen en oom ook. Ja. Weet je er nog? Ja, ja, ik ben er nog. Oké. Okay. Uh, en zijn oom ook. En uh, Bob, opa Bob, besloot om er toch maar heen te gaan. Omdat uh, je bepaalde dingen, uh, uh, uh, bepaalde belangrijke dingen, daar heeft Natasja en Harry niet echt verstand van als het om justitiële dingen gaat. Mm -hmm. Nu hebben wij dus uh, via een moeder van een vriendje... En uh, via ook de stop stopjeugdzorg jeugd, site... Ja. Uh, site uh, allerlei informatie uh, gekregen. Mm -hmm. En uh, nou blijkt dus dat uh, de jongen niet gehoord is door de rechter. Er is geen spoedzitting en niets geweest. Mm -hmm. Dit doet zij op eigen commando vanuit zichzelf. Mm -hmm. De jongen heeft ondertussen contact met de heer Korver, ja. die ook heeft gezegd, uh, niet meegaan, niet meegaan, zelfs ja. vanochtend nog. Ja. Uh, maar nou kwam ze dus vanmiddag om half drie, kwam ze daar, de buren hebben het ook gezien, ja. uh, en uh, de deur was iets los vanwege dat de kat erin in en uit kon, opa was er ook, ja. Barak zat rustig op de stoel. Ja. En uh, de gezinsvoog uh, forceerde zich via de uh, uh, kamerdeur, uh, forceerde ze die om binnen te komen. En zei tegen Barak, ik kom je halen, je gaat mee. Want uh, dat is de afspraak waarop Barak zei. Hier heeft u een papiertje van de rechten van het kind. Ja. Uh, hier heeft u alle wetten. Ik hoor daar niet te zitten. Ik hoor, ga ook niet met u mee. Want ik heb ondertussen een advocaat, meneer Korver. Ja. Daarop zei ze... ...jij gaat met me mee, begon ze aan het kind te trekken... Ja. ...waardoor opa zei... ...hoho, ho, dat kan ook iets kalmer. Daarop uh, zei ze dus in één keer tegen Natasja... ...als het zo moet gaan... ...kan ik vandaag mijn weg wel vinden. Toen vroeg opa... ...hebt u een machtiging van de rechtbank, van de rechter zelf... Ja. ...om barak uit het huis te halen... Waarop ze zei, dat gaat u niks aan wat ik wel of niet heb. En ik hoef het u ook niet te laten zien. Toen zei Barak, dan laat u het aan mij zien. Goed, en toen, zei... De ja, en toen zei, uh, zei tegen een jongen van, ik hoef het ook niet aan jou te laten zien. Ik heb er geen één. Maar het is de afspraak tussen jou en mij. Nou... Uh, uh, filmde opa, filmde dat. Toen sloeg ze opa bijna de, uh, het telefoontje uit uh, de hand, want ze werd boos. En uh, ze gaf dus de invalide man van uh, Natasja een zet. Hij kon zich nog steeds nou, net vasthouden. Toen is ze uh, als het ware de kamer uitgegaan. En uh, toen had opa nog de, rechten van, de Europese rechten van het kind aan haar overhandigd en op tafel gelegd dat zij die op alle fronten overtreedt. Mm -hmm. uh, daar had zij maling aan en ze gooide alles op tafel. Uh, daarop is ze weggegaan en toen draaide ze zich om en toen zei ze dus tegen onze... Uh, zeg maar, invalide dochter die een beschermd goed leven leidt op een sociale werkplaats, gewoon uh, lief werkt met haar kat en lief leeft, nooit geen alcohol, drugs of wat dan ook, het liefste schepsel wat je je voor kunt stellen. Toen zei ze dus in één keer tegen Natasha en Harry, Jullie hebben hem vier maanden in huis gehad. Ik ga naar de politie een klacht indienen dat hij vier maanden bij jullie heeft gezeten. Dus spiegelen, ze draait het om. Wat ze zelf gevraagd heeft, gaat ze nu als aanklacht bij de politie neerleggen. Nou, wat bizar. Ja, uh, het, het erg is dat tante Natasha erg zit te huilen, want mm -hmm. die denkt dat de politie haar opkomt halen. Mm -hmm. Harry is van de kaart, barak ondertussen, omdat ze op één hoog wonen, en een beetje schuin is de tuin aan de andere kant, is naar beneden gesprongen, is met vrienden weggegaan om te chillen. Niemand weet waar die is, ook wij niet, ook ik niet. Ja, dus hij is op de vlucht geslagen, als het ware. Ja, uh, en hij is om te chillen met vrienden meegegaan. En hij heeft gezegd, ik laat mij niet meer zo meenemen en ook niet meer zo behandelen. Mm -hmm. En uh, ik wil een bevel van de rechter. Ja, gelijk even. Nu, uh, ja, nu zijn dus ook al de buren staan daar in groepjes buiten. Want ze staan gewoon te wachten op het feit dat zij heeft gezegd, ik kom met politie... Mm -hmm. En met politiewarens. En ik kom Natasha en Harry arresteren. Dus ze gaat twee invalide mensen arresteren. Wie zij zelf heeft gevraagd om vier maanden voor hem te zorgen... Yeah. zonder onkosten. Mm -hmm. Ze kregen er niet voor betaald. Het was op Natasja en Harry zijn loon. Yeah. En op dat van oma en opa, zeg maar, zijdelijkst erbij... Nu gaat ze het zo draaien. Gaat ze een aanklacht indienen dat bij, hij bij hun heeft gezeten vier maanden. Maar ik neem aan dat er genoeg getuigen zijn die kunnen bewijzen dat het andersom ja, is. Buur, alle buren uh, zijn nu op de galerij verzameld en staan te praten met opa. Uh, dat ze getuigen dat zij... ...ook tussendoor regelmatig bij Natasja in- en uitliep... ...om te kijken hoe het met Barak ging. Oh. En dat Natasja haar uh, Barak op heeft genomen... ...op het verzoek van mevrouw Dirks. Ja, nou het op lijkt dit me dit dat deze mevrouw... ...de ik... uh, boekje ver te buiten gaat. Ja, op het ogenblik zit ik hier dus nu in huis... ...want ik ben maar naar huis toegegaan. En Bob zegt, ga jij maar naar huis, want... Uh, als zij nog terugkomt met de politie. En uh, zij heeft ook die mensen omver geduwd. Hè? Want zij is een vrouw die sterk is en aan sport doet en basketbal. Mm. En zij heeft zelfs uh, de deur waar glas in zat voor opa zijn neus dichtgedrukt. En uh, uh, ik wou hem toen losdrukken. Maar toen zei opa nog van doe het maar niet... Denk aan je eigen gezondheid en mocht zij erdoor vallen en zij is gewond door glas, dan kun jij ook nog zitten en dat overleef je niet. Nee. Maar goed. Maar dit lijkt uh, wel uh, huisvredebreuk, uh, Yvonne. Wat? Dit lijkt wel huisvredebreuk. Nou, dat is ook wat ze gedaan heeft. Zij heeft huisvredebreuk gepleegd. Bij onze dochter. En Natasha en Brak is dus nu op de run... Ja. met vrienden meegegaan die er stonden. Uh, vier of vijf vriendjes stonden er. Mm -hmm. En er is hij van het balkon afgesprongen van één hoog... op de vlucht geslagen. En hij is nou aan het chillen, waar dan ook. Ik weet niet waar. Mm -hmm. Maar uh, dit krijgt natuurlijk nog een staartje... want mevrouw is nu weg... En ze zal of direct de rechtszaal uh, een rechtszitting wil, uh, willen, rechter willen spreken... Mm -hmm. ...voor alsnog een spoedmachtiging. Maar ze had hem niet bij zich, want ze had hem niet, zei ze. Nee. En ze is naar het politiebureau... ...om dus twee minder valide mensen die op het sociale werkplaats werken... ...vier maanden lang gratis op haar verzoek... ...dus het verzoek van jeugdzorg... Hebben verzorgd, zodat jeugdzorg het weg kon moffelen van, uh, alsof het voor de kinderrechter lijkt dat hij nog bij moeder is en naar lijn 5 zou gaan. Nee, praat ze er niet over, hoeft ze hun geen geld te geven, hoeft ze niet naar de kinderrechter, hoeft ze dingen niet te veranderen, mm -hmm. maar heeft ze ze dus. Onder laten duiken, zij zelf, mevrouw Elvire Dirks, uh, sorry dat ik het zeg, die naam mag er rustig op, uh, heeft hun dus van BJZ uit Zutphen uh, gemisbruikt om haar, haar eigen hachie, mm -hmm. anders had ze weer naar de kinderrechter moeten gaan, dat die ergens anders zou gaan wonen. Die mensen hebben vier maand lang zonder betaling zonder wat goed voor hem gezorgd, vanmiddag valt ze ze aan en ze is van plan voor een inval later op de middag in hun huis. Onze invalide dochter is helemaal overstuur en Barak is weg om te chillen. Ik ben thuis, ik ben laaiend en boos. Opa is daar nog en die beschermt zijn dochter en zijn schoonzoon, die allebei invalide zijn, ja, maar je ziet een spastisch voor als de politie komt. Ja, maar ik zou eventjes omdraaien. Ik zou zelf de politie bellen en zeggen dat uh, die mevrouw huisledenbruik heeft uh, gepleegd en uh, je kinderen heeft aangevallen. Want als ik jou zo beluister, is ja. dat het geval. Is deze ja. mevrouw ver haar boekje te buiten uh, gegaan? Ja, uh, er is geduwd en getrokken en gedaan. Maar verder heeft onze dochter dus hoofdzakelijk... Bedreigd. Ja, maar dat mag ook niet. Bedreigd dat ze nu een aanklacht in gaat dienen bij de politie waardoor twee minder invalide mensen ja. uh, gevangenisstraf zouden krijgen, want daar dreigt ze mee. Nou ja, gelukkig zijn er wel getuigen. Er zijn getuigen. Waarom? Er zijn zeker de, de halve flat is getuigen en de mensen aan de andere kant van de straten. Ze spreken er overafstanden van. Het is om, op een film gezet. Opa. Oh, opa heeft gefilmd. Goed. En dat wou ze steeds uit opa's hand slaan. Mm -hmm. Maar ook de andere buren hebben gefilmd. Nou, dan kan je je dochter en je schoonzoon gewoon geruststellen. Je hebt bewijzen genoeg, je hebt getuigen. ...en ik adviseer jullie om dus aangifte tegen deze, deze mevrouw te gaan doen. Ja, ik zal dat met Bob nou weer verder bespreken... ...want Bob zei nog, bel even via van wat ik nu moet doen. Ja. En dan zal ik het Bob doorgeven dat het jouw advies is... ...dat Bob bij de politie aangifte moet doen... ...dat zij dus agressief is geweest... naar onze kinderen, naar onze dochters toe... ...dochter ja. en schoonzoon... En dat zij zegt, dreigt dat hun gevangenisstraf gaan krijgen en opgehaald worden door de politie. Omdat dus hun uit liefdadigheid en liefde voor Barack in haar spelletje zijn getrapt. Mm -hmm. En hem al vier maanden lang gratis verzorgen. Nou, het lijkt mij dat die mevrouw stevig de weg uh, kwijt is en zelf opgenomen moet worden. Maar dat is een, uh, een mening mijnerzijds. Ja, ja de euh, mening mijnerzijds, mijnerzijds is, dat ze daar op bureau jeugdzorg bepaalde tirannen, die in een ander tijdperk hadden moeten leven, er eens een keertje uit moeten gooien. Ja, ja, inderdaad. Nee, uh, ik ga dit voor jou, uh, Je hebt het op de band staan, ja, ja, uit, Ik ga het uh, jeugdzorgleuren. Ja, ik ga het voor je publiceren, uh, Nee, nou, ik, ik uh, doe gewoon de bandopname. Was het uh, met jouw goedkeuring? Ja, het is uh, met mijn goedkeuring is de bandopname. Maar Bob zei, je kon het ook typen. Ja. En uh, je mag ook de bandopname opsturen naar Joek anders. Ja, dat ga ik doen. Ja. Ja, ja, dat wou hij graag. Want Bob is nu dus gewoon bij Natasja en Harry. Ook omdat, ja, je weet, uh, Natasja uh, heeft vastgezeten in het geboortekanaal. Daardoor had ze zuurstofgebrek. Mm -hmm. Daarom is ze aan de linkerkant spastisch. Ja. Maar ze is verder volledig normaal en gezond. Want ze heeft een rijbewijs. Maar wel van een automaat. Ja. Mm -hmm. Dus al die dingen. Harry heeft een spierziekte. Die is erfelijk. Ze zijn beide kindeloos, Argeloos. Werken op een uh, sociaal werkplaats. Zijn stapelgek met brak. En uh, zij komt dus met dat verhaal. Van uh, ik zit met Barack omhoog. Want zijn moeder heeft hem eruit geskopt. Mm -hmm. waar, waar ook filmpjes van zijn. Ja. Maar uh, kan hij bij jullie zo lang. Maar je krijgt er geen geld voor. Dus dan hoefde ze ook niet naar de kinderechter om dat vast te leggen. Dat zijn adres veranderd was. En lijn 5 ook gewoon bleef staan. Uh -huh. Nu is mevrouw van gedachten veranderd en moeder ook dat hij dus gesloten moet zitten in Lochem. Nu komt ze hem ophalen, maar nu notabene bedreigt ze onschuldige mensen... Uh -huh. ...die dus vier maanden lang heeft zij van hun geprofiteerd. Uh -huh. Als ware... Ja. Het geld zal wel bij moeder terecht zijn gekomen dan, of bij jeugdzorg zelf. Nu bedreigt ze deze mensen dat hun barak vier maanden bij zich hebben en dat ze een aanklacht indienen bij de politie en dat ze zullen zitten. Ja. Nou, dat ik die denk... Zijn uh, helemaal overstuur. Ik denk dat die mevrouw uh, het weg, uh, het spoor goed bijster is. En dat ja. die mevrouw zelf uh, maar eens eventjes een paar maanden moet gaan zitten. Uh, ja, ja, ja. Zet het op stapje zorg. Stuur het door naar Joep. Het is nu aan de gang. Oma is gewoon thuis. Want ja, ja ik zeg tegen Bob: dit wordt mij allemaal te veel. En uh, <coughs> Wacht even, vol.